Mark Hocker met het NOS journaal. Het aantal vrouwen in het bestuur van een beursgenoteerde Nederlandse onderneming is het afgelopen jaar gedaald van 7,1 naar 6,2 procent. Dat heeft de Dutch Female Board Index onderzocht. De daling is opvallend omdat het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW zich de afgelopen jaren juist hebben ingespannen het aantal vrouwelijke topbestuurders naar 30 procent te krijgen. Een deel van de daling is te verklaren doordat Delta Lloyd van de beurs is verdwenen. Dat bedrijf had twee vrouwelijke bestuurders in de top... en de drie nieuwe beursgenoteerde bedrijven konden dat niet compenseren. In Turkije is opnieuw een Nederlander opgepakt. Hij werd na korte tijd vrijgelaten, maar hij mag het land niet verlaten... melden Turks-Nederlandse bronnen aan de NOS. De man werkt in Nederland voor de grootste Turkse oppositiepartij. Bronnen melden ook dat bij de Turkse grens... Turkse Nederlanders korte tijd zijn vastgehouden... Ze werden verhoord en kregen te horen dat ze door de Turkse autoriteiten in de gaten worden gehouden. Daar werd geen reden voor gegeven. Niemand gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Minister Asscher heeft dat gezegd tegen BNR. Het Centraal Planbureau had berekend dat een aantal kleine groepen er ondanks de economische groei op achteruit zouden gaan. En dat wordt nu gerepareerd. Op Prinsjesdag op 19 september worden de plannen van het demissionaire kabinet officieel gepresenteerd. Sinds 2010 is het in juli en augustus niet meer zo druk geweest op de Nederlandse wegen. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er vergeleken met vorig jaar bijna een kwart meer files in de zomervakantie. Dat komt volgens de VID vooral door werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam. En ook de aantrekkende economie in Nederland en in omliggende landen wordt genoemd als oorzaak. Zo kwamen er dit jaar meer Duitse en Belgische toeristen naar Nederland. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droog in het binnenland, maar bij zee blijft een bui mogelijk. Morgen en zondag blijft het licht wisselvallig. De meeste buien vallen morgen en het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 We gaan weer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 Zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Empresas familiares in varias partes del país. Hay una de, prestaciones de la hola, supermercado. Tela, bancos por aquí. Let's get Spanish. get Spanish. Get Spanish. Get Señor, Spanish. Hola, supermercado de la por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. no? Pren, pren, hola, sí? Si. Hola, D. D. Het is ja, yeah, wij. ik ben maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schuero. Hier, in mijn Spaanse troep. Nee, donde está mi dinero? als noches en tot ziens. Vet veel nunca, nooit vriends. Los geselejitos, donde está Genitos? Oh. Costadelsos. Los geselejitos, donde está Genitos?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 Spanso wordt sowieso voor die hoofd chorizo. Bocadillo con manchejo, dat is fabagjejo. El anus del Diablo, dat is de costa de zo. El Anos del Diablo, dat is de costa de zo. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Dus ben je cojo, ben Los gezelligitos, don estagenitos, oh. Costa del de los gezelligitos, donde sta Costa Delsos Necessary. Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish get Spanish show Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish get Spanish Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish get Spanish show Hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish get Spanish Get Hola supermercado de la bancos por aquí let's get, Spanish. get, Spanish. get Spanish Get Spanish on. Get Spanish on. Yes, this is Harold Friedhoff. I'm showing you this thing to all these stations around town. And me, you make the shit music. Let's go crazy. 9. Nee, Something Met een hoofdletter hoofdbetterzettie van zon, zee, zandvoort en zomerits. C-M-M Tu m'as promis Et je t'ai cru Is